10 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. De Egyptische president Morsi is afgezet door het leger. Legerchef Sisi heeft dat bekendgemaakt op de staatstelevisie. Waar Morsi is, is niet duidelijk. Hij zou naar een onbekende locatie zijn gebracht. Via Facebook heeft Morsi laten weten dat hij de stap van het leger ziet als een militaire staatsgreep die hij verwerpt. Het leger heeft de grondwet opgeschort en de voorzitter van het Constitutionele Hof neemt de functie van Morsi tijdelijk over. Er komt een tijdelijke regering van technocraten tot er nieuwe verkiezingen komen. En die interimregering wordt geleid door oppositieleider El Bardij. De vicepremier wordt een koptische christen. Op het Tahrirplein in Cairo is een feest losgebarsten. Vijf tv-zenders van de moslimbroederschap van Morsi zijn uit de lucht gehaald. In een natuurgebied in Sluis in Zeeuws-Vlaanderen... is een zware Britse vliegtuigbom gevonden. De bom zal na het toeristenseizoen geruimd worden. Het explosief van 1000 kilo werd gevonden... tijdens munitieonderzoek in het gebied. De provincie Zeeland is bezig het gebied te ontwikkelen... tot een groot natuur- en recreatiegebied. Volgens de gemeente Sluis is er geen direct gevaar... voor de omgeving en de mensen die in het gebied werken.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 Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af en het blijft vrijwel overal droog. Bij minima van 13 graden wordt het vannacht nevelig. Morgen en vrijdag geregeld zon, vooral in het oosten kan een bui vallen. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er zijn werkzaamheden op de A4. En daarom staat er vanuit Amsterdam naar Den Haag file tussen Schiphol en het Ringveld 2 Twee kilometer.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 Langs de lijnen, met Robert Meder. Ja, goedenavond, het was een mooie dag voor de Britse sportfans. Op Wimbledon wankelde Andy Murray, maar uiteindelijk zegevierde hij in de kwartfinales. Murray Mountain ging uit zijn dak. En luister naar deze receptie voor Andy Murray. Niet sinds de Olympics hebben we dit gehoord. Marcelle Mesker praat ons zometeen bij over de dag op Wimbledon. Er was ook applaus voor een sprinter... die werd geboren op het eiland Man. Wat is Cavendish die daar gaat winnen? Mark Cavendish, voor Paul Walson-Hagen... voor Zagan, voor Drijpel. Mark Cavendish. We staan uitgebreid stil... bij de etappe van vandaag, natuurlijk. En de aandacht voor de gouddelver uit Friesland. Manon Kamminga pakte al vijf titels... op de Europese kampioenschappen Inline Skate in Almere. Ze gaat altijd door, ook als anderen ophouden. Iedereen... Het was gewoon eigenlijk al gestopt. Weet je, je helm is kapot, dan denk je, wat moet ik nog? Maar jij gaat gewoon naar de boring toe. Pakt een helm van een willekeurig iemands hoofd en je rijdt de wedstrijd uit. Later een reportage. En we waren natuurlijk ook op de 75e verjaardag van Jacques Zwart. Dat allemaal en meer tot 11 uur in NOS Langs de Lijn. Op Wimbledon vier kwartfinales bij de mannen. En Marcella Mesker om met de laatste te beginnen. Die tussen Andy Murray en Fernando Verdasco. Was het nou echt een thriller? Ja, toch wel. Uh, zeker gezien het feit dat Murray zo dik uh, de favoriet was, maar dat niet kon waarmaken. Uh, de eerste twee sets speelde hij niet goed en, en je zag dat hij die, die zware druk van de hele Britse natie toch op zijn schouders meedroeg. Want ja, immers uh, Fernando Verdasco is toch een hele andere tegenstander dan een Tsonga of een Federer of een Nadal. Ja. En uh, dus moest Murray dat wel eventjes winnen. Nou, dat eventjes, dat ging niet, want Verdasco, uh, die natuurlijk een paar jaar terug al heel goed Goed heeft gespeeld, top 10 heeft gestaan. Halve finale, Australian Open uh, heeft gestaan. Daarna wat is afgegleden. Tennis wat minder serieus nam. Maar nu weer met een nieuw racket, met een nieuwe coach... weer uh, ja, het beste tennis uh, uit zijn carrière speelt. Dus die maakte het uh, Murray heel erg moeilijk. Ja. Twee sets kwam Murray achter. Vijf sets won die. 7-5, 5 de set. Maar het was uh, ja, een uh, behoorlijke test voor de Brit. Ja, Murray lijkt dus uh, mentaal in ieder geval fit. Ja, die mentale veerkracht die heeft hij echt hoor. Sinds dat hij vorig jaar uh, Olympisch goud won hier op deze banen... Uh, de US Open, zijn eerste Grand Slam titel, binnensleepte... is het toch echt wel een andere Murray. Hij speelt misschien over het geheel genomen in de wedstrijd dan wat minder... maar als het echt moet, dan staat hij er. En ja, Dat vind ik eigenlijk het verschil tussen de Murray van nu... en de Murray van een paar jaar terug. Laten we even luisteren naar uh, Murray. Het leek wel alsof het voor hem de meest emotionele wedstrijd op weg naar die uh, Wimbledon-finale was. You know, there's been a lot of matches uh, where I've been been behind and managed to, to turn them around. and there's also been some where I've been ahead and, and and it's gone the other way. So I don't know if it's the most emotional match I've played in, but you know towards the end, unbelievable atmosphere, great, uh, great to get through that one and try and rest up for the, the semis. Ja, hij verwijst naar het uh, publiek. Um, hoe belangrijk was de ondersteuning van het publiek? Ja, dat is altijd heel erg belangrijk. Ik vond ze in het begin een beetje mat. Eigenlijk net als uh, Murray speelde. Want ja, je moet als speler moet je het ook wel aangrijpen om die... ...toeschouwers een beetje uh, aan te moedigen en aan te vuren. He, en dat deed hij met die Olympische Spelen. Het ging naar een hele andere sfeer, was het veel rumoeriger. Het is nog allemaal een beetje netjes. En ja, als Murray dan niet goed speelt, dan, dan wordt het stiller en stiller. Dus uh, zowel Murray moet daar wat aan doen. Die kan, die kan die mensen aanmoedigen, die kan met zijn armen tekeer gaan en, en dan wordt het publiek ook wakker en die gaan ook meer doen. Maar goed, uiteindelijk kwam het aan het eind van die wedstrijd kwam het goed los bij beiden. Ja, over emoties gesproken. Uh, wat te denken van die wedstrijd van die twee polen waar de tegenstander van Murray uitkomt, hè? Ja, Jurzi Janowicz, 22-jarige Pol. Die vorig jaar nog, nou precies een jaar geleden, het Challenger-toernooi van Scheveningen won. Toen nog niet eens in de top 100 stond. Nou, het gaat dus heel hard met deze jongen. Die uh, een enorm talent is. En misschien ook wel een gevaar hoor, in de halve finale voor Murray. Want Janowicz won vandaag uh, toch vrij simpel in drie sets van zijn landgenoot Cubot. Uh, uh, het was prachtig om te zien. Emotionele omhelzing aan het eind van de wedstrijd. En zelfs een shirtruil. Hè, zoals we dat bij het voetbal kennen, maar bij tennis natuurlijk niet. Ja, ze wilden echt even hun land, uh, Polen, op de voorgrond zetten. Uh, ze voelden alle twee, dit was een historisch moment. Hè, de eerste pol die nu in de halve finale van Wimbledon staat. En ja, dat hebben ze toch met z'n tweeën voor elkaar gekregen. Dus dat was uh, prachtig om te zien. Veel emotie, tranen en een shirtruil. Opmerkelijk ook Del Potro tegen Ferrer. In de eerste game leek het al mis te gaan toen Del Potro viel. Maar gelukkig viel het allemaal toch wel mee, hè? Ja, uh, je kon zeggen dat hij zo goed speelde dat hij het op één been kon winnen. Want de eerste set, ja, hij liep echt voor 80, 90 procent. Maar ja, wint die set toch met 6-2. Ferrer overigens ook niet helemaal fit. Heeft al uh, gedurende het hele toernooi last van zijn enkel. Kon ook niet heel lang inslaan vanochtend. Maar um, ja, uh, altijd een vechter en die kan de pijn wel verbijten. Del Potro, een man die zijn hele carrière... Um, Blessures heeft gehad, pols, knie, rug. Roland Garros speelde niet. Toen had hij weer een virus. Dus het is wel een, een man die vaak ergens last van heeft. Heeft zich geweldig hersteld in de wedstrijd en won in drie sets. Heeft nog geen set verloren, dit toernooi. 15 sets op rij. En dan de nummer 1 van de wereld: uh, Novak Djokovic. Won in drie sets van uh, Thomas Berdych. Is Djokovic nog steeds dé grote favoriet? Ja, nou wat ik eigenlijk vandaag heb gezien, uh, zeker, hij was het al natuurlijk als nummer 1. En zeker gezien de vorm die hij toonde. Uh, zonder setverlies ook, net als Del Potro in de halve finale. Uh, bereikt daar nu zijn dertiende achtereenvolgende halve finale van een Grand Slam. En had toch niet de minste tegenstander in de persoon van Thomas Berdy. Een uh, voormalig finalist hier. Uh, man van wie hij in Rome in de kwartfinale nog verloor. Uh, Berdy speelde goed, verloor de eerste set en dan op... Op het nippertje in een tiebreak, Maar kwam in die tweede set 3-0 voor. Twee breaks had hij op de serve hiervoor. Maar ja, dan is het Djokovic die even gas geeft. En zich even kwaad maakt. En dan maakt hij die breaks achterstand goed. Wint hij de tweede set. En de derde set nog veel sneller. Dus ja, als je die capaciteit hebt om, ja, als het ware, op commando even je beste tennis te laten zien. Zoals in die tiebreak of in de tweede set toen hij achter stond. Ja, dan, dan ben je wel in topvorm. En ik denk dat Djokovic dat is. Ja, Kijken wat hij kan tegen Del Potro. De halve finale zijn bekend bij de mannen. Um, hoe ziet het schema eruit uh, voor morgen? Ja, uh, Ladies Day halve finales bij de vrouwen. We beginnen met Bartoli, de Française, tegen de Belgische Kirsten Flipkens. En daarna krijgen we Lissiki, de Duitse, die Serena Williams uitschakelde... tegen de Poolse Radwanska. Uh, dus niet de grote namen, geen Williams, geen Sharapova, geen Azarenka. Wel vier gerenommeerde speelsters, want ja, ze zijn allemaal geplaatst tussen de vier... En 24, dus het zijn niet zomaar uh, speelsters. Maar het zijn natuurlijk wel nieuwe gezichten in, uh, ja, in Wimbledon. En we krijgen zeker een, een nieuwe winnares. En een, uh, iemand die voor het eerst een Grand Slam titel gaat uh, winnen. En wie heeft de meeste kansen? Nou, volgens de boekies dan Sabine Lisicki. Zij immers versloeg de titelverdedigster. Heeft de hardste service, slaat veel winners... En ze heeft zo'n fantastische glimlachen. Dat helpt hier in Engeland. Maar goed, het, het ligt open voor iedereen. Ze kunnen het allemaal winnen. We zullen het morgen gaan zien. Zeker. Goed. Dankjewel. Vanuit Londen was dat Marcella Mesker. Al het laatste sportnieuws. Tot 11 uur is dit LOS langs de lijn. Radio 1. Before you get the sign to go.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 12 en another day, kwart over tien. NOS langs de lijn, we gaan naar de Tour. Voor iemand die gewend is aan winnen... moest Mark Cavendish lang wachten op zijn eerste succes... in de, de ronde van Frankrijk. Na een lange etappe naar Marseille was het eindelijk raak voor de Brit... Zoals verwacht liep die rit uit op een marsesprint. Ze zitten er nog allemaal, ze hebben Lutsenko te pakken. Lutsenko heeft zich overgegeven, moest capituleren. Jong en druistig, dat kunnen we hem wel noemen, die een -na jongste deelnemer. En ik denk dat de jongste deelnemer er ook nog bij zit, Boy van Poppel. Want uh, ook vakantie formeert een klein treintje. Weet je, het loopt nooit zoals je wil, dus uh, je kunt beter te vroeg komen. En anders zit je weer van, uh, nou, van uh, we kwamen te laat en zo. Dus... Beter te vroeg dan te laat. En het zou mooi zijn hoor als Danny van Poppel mee kan sprinten. Het is in ieder geval een koninklijke aanloop voorlopig nog uh, naar de massasprint. Volgens de officiële informatie zijn er twee goede sprinters niet bij. Marcel Kittel en Matthew Goss. Hij ging gewoon tot op dat moment uh, waar we al in de laatste klim zaten. ging hij gewoon heel goed mee. Dus ja, het tempo lag perfect voor Marcel om, uh, of, ja, perfect voor Marcel om, om, om mee te gaan over de klim. Uh, ja, dan valt hij. dat is gewoon heel vervelend en uh, moet moeten een andere fiets hebben en uh, ja, dan duurt het. Grijpel zit daar, Cavendish zit daar. Ja, omdat we eigenlijk al zoveel gewerkt hadden, moesten we nog wel uh, Mark in de laatste kilometer krijgen. Maar gelukkig uh, hadden we daar net genoeg kracht voor. Ik zie ook Nicky Terpstra zitten, die moet natuurlijk uh, gaan werken voor Mark Cavendish. Cavendish die zijn eerste overwinning in deze ronde van Frankrijk wil pakken. Ik uh, kon onder de laatste kilometer door knallen. En toen zag ik dat uh, Gert met Matteo uh, ja, op kop door die laatste bocht ging. En ja, toen had ik er best wel vertrouwen in dat het goed ging komen. Daar is dan die hoek. Alles gaat goed op weg naar de finish. En dan zijn we de laatste honderden meters. En dan moet Steegmans moet het gaan doen. Voor Mark Cavendish. Steegmans die daar in het wiel zit van een van de renners van Lotto. Van poppel loopt nog steeds aan de kant van de weg. En dan komt Grijpel ook nog steeds. En dat is het Steegmans nog steeds voor Cavendish. Oké, Steegmans take hand. Top me all the way to 150 meters. It's such a speed dat ik had te winnen, soms super hard. Kevin is komt eraan, Gruipel komt eraan, van Poppel die gaat het niet redden. Ik zag hem nog juichen, ja. En, uh... Ja, dat is echt knap wat hij doet. Grijpel komt eraan, Sagan komt aan de buitenkant. Grijpel in het midden, maar het is Kevinis die daar gaat winnen. Maar Kevinis voor van Wasselhagen, voor Sagan, voor Grijpel. Het was eigenlijk uh, in de etappe wel vijfde, vierde, derde, tweede. Ja, vandaag eerste. Ik uh, gisteren uh, die teleurstelling in de ploegentijd. Uh. Maar Kevinis met overmacht, de rest staat niet op de foto. Mooie overwinning voor de man van het eiland Man. De toerblik van Henk Lubberding. Goedenavond Henk. Goedenavond. Hoe was het? Nou, het was voor mij een korte toerblik hier thuis. Want ik ben oh. eigenlijk net een klein uurtje thuis de DVD aangezet. Ik hoorde op de radio wel wie er gewonnen had. Maar uh, ja, dan ben je toch voor de rest wel benieuwd. Ja. Ik heb een, uh, een leuk reisje naar, uh, naar Frankrijk gehad. Bij Madame aan tafel gezeten. En uh, vanmorgen even bij, uh, bij de stad rondgelopen. Maar even, even over gisteravond uh, heb ik die David Wols nog gesproken. Oh. Over het boek van Armstrong. Die journalist, ja. Ja, uh, hij wou nog een babbeltje met me maken. Hij kende mij vanuit de rallytijd. Uh, Wat dacht je? Bijna oh. de buurman van Sean Kelly geweest. Dus uh, hij heeft heel veel met fietsen. En uh, nou, we kwamen zo in gesprek. En toen was ik heel nieuwsgierig. Want hij loopt bij de team van Sky rond. Daar wilde hij geloof ik een boek over maken. En uh, de openheid bij Sky. En dat soort zaken. En oh. uh, toen vroeg ik hem zo van... Uh, ik zeg, of ik zei zo... Voor mij was voor de Tour eigenlijk vroeg hem toch wel mijn grote favoriet... Maar ik zeg, ik heb hem nou een paar dingen zien doen. En ik heb hem gezien. Uh, nou, je ziet bijna zijn ribben door, door, door de shirt heen komen. Ik zeg, uh, hoe denkt hij de laatste week door te komen? En toen vertelde hij me, hij zegt, Henk, hij weegt 66 kilo. En dan mag jij rijden wat hij na de toer weegt. Nou, ik zeg, nou, misschien 62, 63. Nee, zegt hij, die weegt 67 kilo aan het eind van de toer. En toen vertelde hij, dat had hij vorig jaar precies hetzelfde gedaan... Voor de tour was hij 66 kilo, eind van de tour 67 kilo. En dat gaat nu weer gebeuren, had hij gezegd. Hoe doet hij dat? Hij, uh, hij beredeneert dat zo. Maar dat is niet uh, het wiel uitgevonden hoor. Want Merckx deed dat ook al in zijn dagen en daar heb ik ook wel iets mee gedaan. Wanneer je weinig brandstof verbruikt... en dat zijn de dagen dat je weinig traint, minder, minder traint... of in ieder geval uh, minder arbeid verzet, dan eet je ook minder. En dan pas je je, je voedingspatroon daarop aan. En dat doet hij ook, om zo scherp mogelijk te blijven. En in de toer, ja, dan moet hij juist een Jekko eten. Want anders dan, uh, <laughs> dan gaat, dit, dan gaat dat natuurlijk niet lukken. En, en dus ik kreeg weer, na dit gesprek, kreeg ik toch wel weer vertrouwen in die vroem. Maar hij blijft natuurlijk een bijzonder iemand. En hij vertelde nog zo wat dingetjes. Dat ik dacht van, ja, dat had ik uh, toch even anders gezien. Geef eens één een klein voorbeeldje dan van een dingetje. Ehm... Um, ik vond het een beetje vreemd dat hij van uh, de laatste twee jaar eigenlijk in beeld kwam. En, en toen vertelde hij, ja, altijd gestudeerd, uh, ja, uh, eigenlijk heel weinig op, op het wielrennen gericht. Maar wat hij in het wielrennen deed, was uh, gewoon erin vliegen, uh, als een kip zonder kop, rondrijden. Maar toch al wel laten zien dat hij, uh, dat hij kon trappen. Want hij heeft best wel uh, goede uitslagen gereden, maar alleen, dat valt bij de massa niet op. Tactisch ook dus, misschien wat zwak ook nog. Ja, tactisch helemaal niks. 0,0. Nee, nee. eh, maar die gedrevenheid en dat, uh, dat onbezuizen, dat zit er eigenlijk nog wel in. Want dat zagen we ook in die, uh, in die rit uh, drie dagen geleden inmiddels. Op Corsica. Dat hij ook maar zo demareert. En uh, later dan wel roept van ja, ik wou van voren zit in de afdaling. Maar dat zijn dan van die, uh, van die ingevingen. Die, die, die, die had hij die vroeger al, uh, voordat hij bij... Uh, hoe heette die ploeg? Die Columbiaanse ploeg? Barlow-weld? Barlow World. Ja, daar, daar is hij een beetje bekend in geworden. Maar daarvoor heeft hij uh, ja, op een uh, continental team uh, niveau heeft hij, heeft hij rondgereden. Maar mensen die, hem, die, die dat allemaal bekeken hebben... die zeggen toch, van ja, toen kun je toch wel zien dat die dat gast wat, wat in zijn mas had. Mm. Maar heeft zich meer ontwikkeld en meer op het vuur en de na zijn studie. Want hij heeft economie, dacht hij, gestudeerd, zei hij. Nou, dus daar ben ik al te weder gekomen. En vanmorgen loop ik bij de start. En wie rijdt me bijna over mijn voeten heen? Walsh. Nee. Nee, <lacht> die renner die vandaag voorop De donkere negertje. Ja, nou, een negertje. Uh, hij was wel heel donker. Dus ik noem dat maar een neger. En dat is al verbazingwekkend dat hij op een fiets kunnen rijden. En... Uh... Nou, dit zijn wel japan... heel wat, wat zeg je nou toch allemaal? Het <laughs> is ja, verbazingwekkend ja, dat een neger op een fiets kan. Waarom kan een neger niet op een fiets rijden? Henk? Nou, op, een racefiets, op een racefiets. Dat hebben wij uh, al jaren toch uh, moeten missen in een peloton. En ik vind het mooi dat kleurlingen in een peloton aanwezig kunnen zijn. Ja, en in ieder geval in een profpeloton. En dat, ja, dat valt dan op. En als je dan ook nog bijna over je tenen rijdt. Omdat hij moest tekenen daar. En even later komt. Uh, er nog eentje van Europa, die komt erachteraan. En daar is die Japanse kampioen. En die zit ook meer voorop. Ja, dat vind ik toch wel verbazingwekkend dat ik ze bijna heb, uh, misschien heb ik ze wel iets ingestraald of zo. Ja. Dat ze, <lacht> dat dat was, ze zo was, nerveus werden, we moeten wegwezen. Want Japanners kunnen over het algemeen ook niet fietsen. Nee, dat zijn eigenlijk landen waar we vijf jaar van geleden zeiden van nou, die kunnen wel iets proberen, maar dat wordt nooit wat. Hmm. En, en, en bij Shimano in, in Nederland zijn ze er eigenlijk mee begonnen. Dus ook Spekenbrink al met zijn ploeg, hebben, hebben, hebben dat uh, ja, vanuit de sponsor moeten doen. Mm. Maar hadden er niet zoveel vertrouwen in. Kijk, en de, ik, wil, ik zeg niet dat die jongens niet kunnen trappen, maar het spelletjes meespelen en weten uh, wanneer je hard moet fietsen. Ja, dat is toch iets anders. En dan zie je toch dat ze toch best wel uh, uh, zich de laatste jaren hebben ontwikkeld. Ik vind dat ik vind dat wel, uh, wel, wel mooi en bijzonder. Ja, goed, zes uh, waren de weg, twaalf ja. minuten voorsprong. Ze hebben het niet gered. Eén van die vluchters was Thomas de Gent. Ja, op het einde, als je zo'n lange vlucht hebt... Dan, dan, dan voelen die benen toch wel heel verzuurd aan... en dan is het heel moeilijk van of vooruit te blijven. Maar we hebben er wel even in geloofd... want de, de voorsprong ging niet spectaculair naar beneden... dus dat viel heel goed mee. En we kenden ook het parcours... omdat we eigenlijk hetzelfde parcours deden als La Marseillaise. En die koers heb ik ook al twee keer gereden. Dus ik wist toen dat er klimmetjes waren en ik wist ook wel dat er mij te wachten stond. Maar ja, kijk, dus, uh, we hebben geprobeerd en we zijn dichtbij gekomen, maar ja, net niet. Maar hij werd wel, Thomas de Gent, uitgeroepen tot de, de strijdlustigste renner. Voor je dat terecht? Nou, ik vind dat ze nu wel goede publiciteit hebben gehad. Maar ik kon wel, wel voorspellen dat het vandaag niks ging worden. Ja? Ik zeg niet. Ik ja, heb, maar ik wacht heb... even wat de vraag was of het terecht is dat hij de strijdlustigste uh, renner was, hè? Nou, uh, hij wint de, de sprintjes onderweg, heb ik uh, gauw op mijn dvd'tje nog gezien. Maar als ik dan zie hoe een jongen van 20 jaar Lusenko rondrijdt... Hmm. En, en, en Ries trouwens, die bleven toch het langste de voorrijden. Meestal is het zo wie het langste de voorrijd. Dat was Lusenko, ja, die zou eigenlijk de, de strijdlust moeten hebben. Maar goed, uh, daar, hebben zo, we, ja. daar hebben ze al jaren discussies <coughs> over gehad wie dat nou eigenlijk uh, bepaalt... Het zijn meest Fransen, geloof ik, dus... Uh, ja, dan weet je het wel. wel. Zeg maar even over dat parcours, want jij zegt van... nou ja, ik, ik zag wel aankomen dat ze niet wegbleven. Op basis waarvan zeg je dat? Nou, omdat ik daar gisteravond al gemeld had. Ja, maar dan heb, je heb je het gisteravond heb je het ergens op gebaseerd? Waarom ja, niet? Ik bedoel, als, als ja, ze twaalf dat... minuten weg zijn... kan je toch veronderstellen? Nou, misschien nee. gaan ze het wel redden. Nee, maar kijk, als, uh, als de ploeg quick, Quickstep op een, uh, op een seconde staat... en ze hebben, ze hebben de tijdrit uh, uh, verloren... Ja, dan staat hun nog wel iets te doen. En daarnaast was het natuurlijk uh, Boazun-Hagen die heel dicht stond. Dus uh, de klassementsploegen hebben er, hebben er dan ook nog belang bij. Kijk, er waren, waren nog zoveel renners die iets te halen hadden in, in dat klassement. Ja. Kwiaszowski, uh, ja, die baalde natuurlijk gisteren het hardste van, van iedereen. Want die had die, die gele trui aan kunnen trekken. Ze hadden de ploegentijd weer kunnen winnen. Ze hadden net niks. En ik vind het dan zo super knap dat die, die, ja, die jongens uh, ja, alles er toch nog op gokken. En, en alles ervoor doen om die Kevin dus over die lastige heuveltjes heen te krijgen. En gegroepeerd blijven. Tot in de sprint uh, niet nerveus worden. Ja, Tony Martin werd nog even nerveus. En die, die begint in die Kwiatkowski van, uh, denk achteruit zijn keel van uh, op kop. En niet uh, ertussen hangen. Dan kom ik dadelijk nog één keer... En ze bleven netjes gegroepeerd links zitten. En dan word je toch wel een klein beetje ingesloten. Maar ja, dat lijkt op televisie. Maar als je gegroepeerd blijft en je, en je, je blijft het tempo rijden... dan kunnen ze over rechts wel iets harder gaan. Maar je komt over links toch weer langzaam terug. En die Tony Martin, bewonderenswaardig hoe hij gisteren ook gereden heeft. Maar vandaag weer. Die trein zo lang op gang houden. Hm. Ja, en dan is er uiteindelijk dan uh, uh, Niki die nog een keer een... Uh, een snok eraan geeft, zoals we dat in wielertermen noemen. En dan komt die Steegmans nog op het laatst voor, uh, voor Kevin. Dus ja, geweldig goed, goed gespeeld. Hm. En ik had gisteren meer zoiets van... Ah, dat wordt meer uh, de aanklampers die iets beter bergen op kunnen. kunnen uh, Sagan. Ja, en naar zo'n ploeg zoals Sagan en, uh, en Sky met, uh, met Boris Hagen... die allemaal die, uh, die trui nog kunnen pakken... ja als die in de finale nog, uh, nog iets gaan iets doen... Ja, er valt wat ja, te En dat dus gaan ze dan zeker doen. Maar dus, ze rijden, ja. Ja, zeker. ja, maar het heeft totaal geen zin als je dan met een groep weggaat. Dat geldt voor morgen en overmorgen weer hetzelfde. Er zijn nog zoveel renners die, uh, die, die nog iets kunnen, kunnen behalen. Dus naast een etappe winnen ook nog een, een, een gele trui pakken. En dat is ja, alles waard. Dus de, de voorspelling was gewoon... Uh, Orica Kreenets, die gaan gewoon de hele dag tempo rijden. Die, die, die moeten tot aan zaterdag die trui verdedigen. En daar zijn ze ook voor naar de gekomen om een etappe te winnen. Nou, die hebben ze al binnen. En nu die gele trui, ja, die geven niet uit handen. Al trek je die hele ploeg uit elkaar. Ja, ja. Zeg, even over dat parcours. Want er was een uh, valpartij. Kittel zat daarbij. Daardoor uh, uh, geen kans om mee uh, te sprinten. Is dat dommigheid of pech van de betrokkenen? Of had het ook een beetje met parcours te maken? Wat denk jij? Nou, ik heb die valpartij van Kittel niet gezien. Maar ik hoorde net in het interview met, met Kemna... Ja, dat het, uh, Ja, ik heb ze onderweg al een keer eerder zien vallen... Uh, en dan hoor ik die jongens op tv zeggen. En dan denk ik, ja maar, kijk nou eens goed. Uh, er is één renner die op een rechte weg, ook nog waar het lichtjesberg oploopt. Een renner van BMC. Uh, ik heb hem ook nog opgeschreven ergens. Boekwater. Walter, die zie ik vallen. Ja, tuurlijk vallen er dan een paar overheen. Als je de, als je de zo pal op zit, ja, daar, daar ben je... En dan heb je gewoon pech. Ja, en dat heb je en dat kan gaat, gedaan dat er ook zijn gebeurd. Ja, tuurlijk. Ja, dus daar kan je dan nou weinig aan doen natuurlijk. Ja. Johnny Hoogland die was ook betrokken bij die uh, valpartij, hier is zijn verhaal. Ik viel gelukkig zelf niet. Alleen ze reden helemaal met zijn voeten tegen mijn kuiten geloof ik, maar ik, uh, ik was volgens mij eerder blij, want ze uh, lagen er weer redelijk lelijk bij. Ja, en jij zat er dus vlak achter zijn. Ja, nee, ik zag in de vet, uh, het me eigenlijk al uitbollen. En toen zag ik er van lamp rein liggen. En toen vlogen we er nog een paar overheen en ik stuur er zo langs, want er achter me viel, is ook nog met een man of tien geloof ik. Dus uh, ja, ik, uh, ik swing er zomaar net tussen door. Is dat iets wat jij ook misschien wel, ja, iedereen in het peloton voelt aankomen? Uh, de hele dag een groepje vooruit, uh, redelijk rustig wat dat betreft. Uh, ja, en dan het onheil in de finale? Nou ja, weet je ik ken het parcours heel goed, want uh, dit is eigenlijk de finale van Marseillaise. De eerste wedstrijd van het seizoen. En uh, eigenlijk was hij helemaal niet nerveus. Voor de laatste 40 kilometer werd een nerveus, dat klimmetje op. Die afdaling ging heel snel. Toen eerst viel Lago van ons. En toen op die, uh, dat laatste klimmetje, dat hij niet meetelde, was het een hele grote valpartij. En toen uh, pakten ze Thomas terug in de, in de afdaling. Ik had hij niet verwacht dat ze hem er terug gingen pakken. Je dacht dat hij weg zou blijven? Ja, ik dacht, toch. ik zei tegen iedereen, ik zeg van, uh, toen nog 40 kilometer was, en al meer dan 4 minuten, ik dacht, nou, Thomas, het gaat niet meer terugpakken, maar het waren altijd brede wegen. En dat was een beetje in zijn nadeel, een wind tegen, denk ik. na die valpartij, op die laatste officiële klim, viel het toch ook nog even stil, hè, in peloton? Ja, weet je, het is vol wind tegen, waarschijnlijk zagen ze toen al dat, uh, dat ze ze gingen pakken, dat ze even inhielden. Maar, uh, ja. Echt super knap geprobeerd van Thomas. Hij wordt dan ingelopen, de rest van de groep wordt ook, in, ook ingelopen. Hoe verandert dat voor jullie de finale? Ja, Danny van Poppel uh, sprint mee, alhoewel hij 14e. Ja, het was. De... Ik probeerde ook nog een voortrek. Ik dacht misschien kan ik nog een keer proberen weg te springen in de finale. Alleen ja, was er niet de mogelijkheid voor. En, uh, omdat je dan ziet dat Tom uh, Dumoulin het ook probeerde die een paar dagen terug. Ik wil eigenlijk ook zoiets proberen, maar ik kwam er niet meer aan te pas. Ja, Danny is... Ik vind het heel knap van Danny... dat hij hier nog uh, eraan hangt in zo'n finale. En uh, ja, Wout verliest geen tijd. Dus uh, ik hoop dat de verwondingen voor de rest meevallen. En dan is het een goede dag geweest. Ja. Johnny Hogeland uh, was dat tegen Steven Dalebout. Uh, Henk uh, Lubberding, uh, de naam Danny van Poppel die uh, viel even. Ja. Hoe kijk je tegen hem aan? Debutant, ja. zoon van, broer van? Ja, ook. Heel leuk. <laughs> En uh, ja, dan kunnen we wel, wel weer roepen, veertiende. Ja, wat is nou veertiende? Nou, ik zeg eerst dat je in die finale er al bij moet blijven. Dat zeg ik niet hoor, overigens. Nee, maar dat wordt dan alweer makkelijk gezegd. En, en, en ik vind, uh, je moet kijken over wat van traject reizen... en met wat voor snelheid op bepaalde momenten. Die hellingen op. Ja, het is een broekje van 19. Uh, het zijn echt harde finales. Ja, en dan nog positie kiezen. En je eentje daar een beetje, maar zijn broer die helpt hem daar gelukkig bij... En, maar op het uiteindelijk was je zijn broer dan even kwijt. En dan moet je zelf uitzoeken. En in dat gedrang. Dat is voor een sprinter geen punt. Maar als je al moe. Hij komt al moe in die laatste kilometer. En dat is ook de reden dat er weer zo'n valpartij is. Ja. Die jongens die tot los zich even nog uh, een keer gigantisch op, ko op kop uit elkaar trekken voor de sprinter. En zich dan uh, laten afzakken. Nou, die reizen bijna door. Dat was in, in mijn tijd al zo. Uh, in de hoop dat je dan. Zo ver mogelijk naar links of naar rechts komen, gelijk naar de kant. Maar als er links en rechts al van je zitten... dan kun je die kant meer op als alleen maar af zakken. Want die benen zitten helemaal vol, helemaal verzuurd. Mm. Ja, en ze rijden links en rechts voorbij. En dan hoop je maar dat iedereen zijn ogen goed open heeft... en dat ze niet achter je inrijden. Yeah. En dat is wat dan nu ook weer gewoon gebeurt. Ja, en Johnny ziet dat allemaal in de vette. Ja, die heeft nog tijd. En dan kun je nog nagaan dat achter Johnny dan nog gevallen wordt... Ja. En dat zijn nou mensen die onoplettend zijn. Ja, en, en dat heeft de meeste, meestal mee te maken dat ze dat ze eigenlijk. Kapot zijn. Ja, ja, Bram en als die zich daarin staande houdt, ja, ik vind dat uh, voor zo'n jong broekje, uh, ja, hier ga je het vaak meer leren zo. Ja, Bram Tankink, die gaan we straks even bellen. Die um, heeft de Belkingploeg op uh, zijn eigen wijze de, langs al die, die valpartijen geleid. En die zei gewoon een. En voor, voor uh, uh, het slot van uh, de etappe... zei hij van nou, weet je, gaan we met z'n allemaal rond plek 50 zitten, dan zitten we veilig. En dat heeft dus duidelijk gewerkt. Dus als je voorin niks te zoeken hebt, dan kan je, je toch beter af laten zakken? De laatste drie kilometer, zeker. De ja. drie kilometer is de, de, de tijd geen probleem. Nee. Dus, uh, maar kijk, en Jurgen van der Broek die ligt erbij. Maar die zit natuurlijk ook uh, bij dat treintje van, uh, van Krijpel. Uh, als hij daar zo lang mogelijk in stand houdt, ja dan zit hij toch veilig. Want daar is nog ruimte. Die, die, die treintjes, daar is de ruimte. Ja. Tot op het laatst natuurlijk, want dan uh, komen ze links en rechts. Ja. En dan zie je ook welke ploeg eigenlijk de kwaliteit heeft om zo'n hoog tempo te rijden. Ja. Nou, er zijn er maar weinig, zoals uh, Lotto en, en Quickstep, die, die, die daar zo'n tempo's kunnen ja, rijden. Dat daar zijn kan Arvos niet mee. Dat zijn hun specialiteiten. En nou, dan morgen weer, hè, neem ik aan, verwacht jij? Ja, groepje morgen, weg, uh, ja, fluiten, morgen, het goed voor de publiciteit... en dan vervolgens gewoon weer de massasprint. Morgen, dat was, dat was al heel lang duidelijk. Want dat is, ik zeg niet zo vlak als een biljartlager... maar Montpellier, daar kom je weinig tegen aan de heuvels. Kijk, zoals vandaag, dan, dan hangt het puur van de finales af... Van of die sprinters er nog aan kunnen hangen. Maar morgen is gewoon uh, een En uh, de Green Edge is gewoon weer op kop. Goed. We gaan het zien, Henk. Oké. Okay. spreken we hier morgen weer. Dankjewel voor nu. Graag gedaan. Zometeen meer wil rennen. Ik zei al, uh, ik krijg nog een reportage van uh, Jeroen uh, Wilaert. We gaan nog even bellen met Bram Tankink. En we gaan bellen met Marianne Vos, die het uh, heel goed doet in de ronde van Italië voor vrouwen. Maar eerste verjaardagsfeestje. Het werd uh, gehouden in een goed gevuld Olympisch stadion. Met heel veel oud internationals. van Sjaak Zwart. Die werd 75. Mr. Ajax speelde vanaf het middenveld soeverein mee in een jubileumwedstrijd met een team dat met 6-1 won. Van een andere ploeg met oud-aiaxide. Verslaggever Joris Kreugel was erbij en sprak voor het duel met een van die vele vrienden van Jacques Zwart. Een man in pak op de fiets en die gaat volgens mij ook naar het feestje toe. Ja, Sjaak is, is een goede vriend van mij. En uh, wij trainen altijd nog bij het bekende Suburgia. Dat doe ik al meer dan 40 jaar met Sjaak. Weer of geen weer, gaat altijd door. Hij is 75. Ja. En hij wil tot zijn honderdste doorgaan. Zit je daar dan al wel als voetballer? Want u, u, u bent ook 75 of jonger? Nee, ik ben jonger. Oké, gelukkig. Ja. ja, dat is een voorzichtig vraag eigenlijk. Ja, heel voorzichtig. Ja. Ja. Zit je dan soms nog wel eens te wachten op iemand van 75? Nee, maar dat is, dat is natuurlijk in al die jaren. Is dat zo meegegroeid? Ja. Ik, ga, ik ga door tot ik ben neerval. Ja, ik vind het geweldig. Ik vind het hartstikke leuk. Wat is zo bijzonder in jou? Geen poehard. Het is een man van iedereen. Ja. Geen één iemand is bij Ajax die dat, die dat kan even aarden. Het is gewoon een aardige Ajax-fiet. Ja, dat is echt ongelooflijk. Een aardige kerel. Ongelooflijk. Zit je nog iets van een cadeautje bij u? Nee, nee. Ik nee? denk dat ik, als ik al kom, dat het al heel, ja, heel wat is. Vind is het al mooi? Als u... Ja, ja. Dat dus... is eigenlijk al een cadeautje. Dat, dat is elkaar of... nog steeds dagelijks moet, Dat ik elkaar dat nog steeds dagelijks ja, Dat je het nog uithoudt met elkaar, ja, absoluut. En Sjaak Zwart komt het veld op. Het stadion is redelijk gevuld. Ik schat zo'n 15.000 man. Ze spelen tegen allemaal andere corriveeën van Ajax. Waaronder Rob Witsge, Patrick Kluivert. En Zwart speelt met de echte corriveeën. Zoals Cruijff, Van der Sar, Frank Rijka uit onder andere. Maar ook een heleboel vrienden zijn uitgenodigd. Alleen die voetballen niet, die mochten nog wel heel even het veld op. Zoals Piet Keijzer. Maar ook een Hein Stuy is er de oud-doelman die ooit in het verleden... samen met Sjaak Zwart drie Europa Cups één won. Een anekdote kan ik me nog herinneren van Sjaak. Wij speelden hier thuis tegen Benfica. Dat was in uh, 1972, dacht ik. En uh, een hele moeilijke wedstrijd moesten we spelen. En het was en het bleef maar 0-0. Toen komt er een voorzet van links en Sjaak als rechtsbuiten. Die komt naar binnen lopen en die kopt die bal erin. En toen zei hij in de afloop, nou, uh, Jaak hoe een prachtig doelpunt heb je gemaakt. Nou, ja, zeg zegt, maakt niet uit, ik moest toch die kant op. Wat is uw leeftijd? Mijn leeftijd is 68. En zou u dat nog kunnen, wat Sjaak nu doet? Als ik zo had geleefd als Sjaak, eh, waarschijnlijk wel. En wat is het grote verschil tussen u en Sjaak dan qua levensstijl? Nou, Sjaak heeft altijd eh, mee willen blijven voetballen en met die jongens mee willen doen. Eh, en ik ben de horeca in gegaan. En eh, ik zal niet zeggen dat dat verkeerd is, maar. Eh, dan, dan ga zelf... je meer genieten van de genoten van het leven. Ja. Nu dus de spelers het veld op. Lekker genieten. Ja, dankjewel. Zal ik doen. Wordt een beetje een mooie wedstrijd. Ja, ik denk dat het een doelpuntrijke wedstrijd wordt. En naar wie kijkt u nou het liefst zo meteen? Nou, ik wil wel dat middenveld zien. De Snijder en, uh, en van de Vaart. Of die met elkaar kunnen spelen. Ik zou het zelf, wisselen. Geen superspannende wedstrijd. 6-1 voor Sjaak Zwart. En hij wordt ook nog op de schouders genomen. Dus een mooi verjaardagscadeau en een vol stadion hier. Maar wel leuk om even alle verdetten uit het verleden te zien. Zoals Cruijff, Van der Sagen, Witsche, Menzo. Noem ze allemaal maar op. Sjaak, gefeliciteerd. Ja, dank je wel. 6-1 gewonnen. Natuurlijk, ik wil altijd winnen. Ja. Maar het ook 5-5 mogen worden. Ik vond het heel leuk. Dat... Ja, goed, je had natuurlijk wel Wesley en Rafael van der Vaart in de geleden. Ja, goed, maar... Dat maakt het wel even wat makkelijker. Als je de leeftijd van het middenveld telt, dan zijn wij ouder. Ja. Ik dus ken ik er nog een paar. Nou. Wat voor gevoel geeft het nou eigenlijk een beetje nog op je 75 ste weer opgetild worden van het veld afgedragen? Uh, het is toch geweldig. En dan over 25 jaar, als je 100 bent, dan hier weer op de schouders en dan sta je nog steeds... Uh... Nou, als het even kan uh, wel, dat zou helemaal een sensatie zijn. Je hebt nog steeds fans achter je, ze roepen je naam, ze willen wel een handtekening. Ik moet nu naar de andere kant, hè jongens. Fijne dag. Dankjewel. Dat was Sjaak Zwart, die dus uh, 75 jaar is uh, geworden. Voor het begin van de wedstrijd kreeg Zwart van burgemeester Eberhard van der Laan... een erepenning uitgereikt. En na afloop werd de voormalige buiten in een open auto door het stadion gereden. Contact met Italië. Contact met Marianne Vos. Marianne, goedenavond. Goedenavond. Je komt uh, net binnenlopen, begrijp ik. Je moet nog zelfs gemasseerd gaan worden. Je moet nog eten, geloof ik. Het zijn nou, we komen net van uh, tafel, dus we hebben net wel gegeten, maar het zijn lange dagen. We hadden vandaag een oh, ja. verplaatsing van, uh, van bijna 600 kilometer, dus dat uh, mocht er zijn. Toe maar, zeggen Een verplaatsing van 600 kilometer. Gelukkig heb je gegeten. Um, tweede uh, etappe gewonnen. Hoe ging het vandaag? Vertel. Ja, nou goed. Uh, winst, dat is altijd prettig natuurlijk, maar het ging ook uh, erg goed. Ik mocht al in het rol starten, en Na de eerste dag, uh, dat met bonificatiesekondes... Uh, de roze rijdenstrui trui gepakt en uh, ja, tot nu toe vast kunnen houden. Vandaag was het de vierde etappe uh, met een aankomst uh, bergop. En, uh, nou ja, dan was het uh, vooral daarvoor: positioneren, uh, zorgen dat je nergens uh, tijd verliest of, uh, of dat er iets geks gebeurt. En, uh, en dan, uh, ja, proberen zo hard mogelijk die laatste klim op te rijden, natuurlijk. Mm. Ja, je hebt, ja. je, heb, je, heb je iedereen uit het wiel gereden in de laatste, uh, wat was het, de laatste kilometer of zo? Nou, de laatste twee kilometer uh, was het omhoog en uh, nou ja, daar zat ik uh, goed gepositioneerd. En eigenlijk, uh, ja, eigenlijk was het een, een sprint uh, de laatste paar honderd meter. Maar dan, ja, dan is het gewoon uh, vrouw tegen vrouw en kijken wie er als eerste boven komt. Ah, okay. en, uh, ja, deze keer was, uh, was ik te snel boven. Moest je een beetje warm draaien? Dat zeg ik hierom, omdat je bij de eerste twee etappes ging, het, uh, was het er net niet. En toen uh, uh, gelukkig wel en nu vandaag weer wel. Dus het vermoeden heb ik dan dat je een beetje warm moest draaien. Nou, twee keer tweede en dat was ook een keer nip, dus dat was uh, op zich nog niet zo heel slecht. Maar er waren ook andere aankomsten. De eerste twee, uh, twee etappes waren massasprints uh, De eerste werd gewonnen door, uh, door Kirsten Wild. Oh, okay. uh, en uh, En de tweede door het uh, ja, ex-wereldkampioen, Giorgio Bronsini. Maar twee keer niet op heel de grote afstand, dus daar was ik op zich al erg tevreden over. En uh, ja, voor het klassement daar al wel uh, nou ja, wat secondes kunnen pakken. En gisteren was de eerste aankomst uh, omhoog en vandaag is de tweede en morgen gaan we echt het, uh, ja, echt het hooggebergte in. Dus morgen wordt het uh, voor het klassement uh, gaat het pas echt, echt beginnen eigenlijk. Ja, maar dan kijk je naar uit hè? Jouw kennende, bedoel, daar ga je toch gewoon voor? Ja, natuurlijk ga ik ervoor. Ik sta nu in het, uh, in het roze. Ik heb een mooie voorsprong, maar... Met de etappes die morgen en overmorgen gaan komen, zegt dat uh, zeker nog niet alles. Eigenlijk uh, nog heel weinig. Hm. Maar ik ga er zeker voor. Ja, zondag is het afgelopen, heb ik begrepen. Toch? Dat klopt. Zondag ja. is de uh, afsluitende tijdrit. En uh, ja, goed, dan, uh, dan hoop ik natuurlijk nog steeds het roze te hebben. W wat voor belangstelling is dat nou voor jullie, uh, uh, voor jullie koers daar in, in Italië... als dat nou tegelijkertijd met die Tour wordt gehouden? Nou, ik moet zeggen, hier in Italië stelt er, er niks anders dan de Giro d'Italia. De Tour natuurlijk wordt, wordt het hier ook gevolgd, maar uh, de Giro d'Italia is, uh, is hier erg groot. En dat is, dat is overal wel goed te merken. Behoorlijk aandacht aan start en finish. En uh, onderweg veel dorpjes roze aangekleed. Dus dat is wel bijzonder om dat hier mee te maken. Ja, jij vindt het dus niet erg dat, uh, zoals vroeger, hè, de uh, jaren geleden... de Tour Feminair tegelijk werd gehouden met uh, de Tour voor de Mannen. Halverwege start en finish op dezelfde plek. Of, of, of zou, zou je dat wel zien zitten, dat dat uh, uh, weer terugkomt? Ja, dat, uh, dat, zou, dat zou een droom zijn, ja. Dat uh, zou wel heel erg geweldig zijn. Maar dan mag het Giro ook blijven, alleen dan, uh, dan moet hij even op de kalender verplaatsen. Maar het zou wel geweldig zijn als we over toer, toeren toe kunnen rijden... en voor het geel kunnen strijden met het uh, peloton. Ja, maar goed. Uh, zover is het nog niet. Voorlopig eerst maar eventjes de roze trui binnenhalen van deze editie. Dan wordt het de keer derde keer dat je wint op een rij... Ik de afgelopen twee jaar gewonnen, dus ja, ik ga voor de derde. Ja, nou goed zeg, zet hem op. Ik hou je niet langer op. Veel succes morgen in die eerste zware etappe. Bedankt. Oké, okay. dag Marianne, dag. Goed, dat was uh, Marianne Vos vanuit uh, Italië. Goed, de Nederlandse ploeg is bezig met uh, de Europese kampioenschappen-inlinesketen in Almere natuurlijk. En ze zijn goed bezig. Vooral uh, de prestaties van Manon Kamminga, die springen in het oog. Gisteren sloot ze het eerste deel van, uh, van de EK. De wedstrijden op de piste af met een vijfde titel. We gaan naar een reportage luisteren van Jan-Kees van de Kun. Dat er juist voor vandaag een rustdag gepland stond, kwam de organisatie van de EK goed uit. De regen had het programma anders behoorlijk in de war geschopt. En ook voor de gouddelver van de Nederlandse ploeg, Manon Kamminga... kwam de rustdag op het juiste moment. Het drukke programma en twee valpartijen eisen hun tol. Ik was goed moe, ik was leeg en uh, ik had overal pijn. Dus ik had het gisteravond dat even goed gehad. Maar uh, goed geslapen, vanochtend behandeld door de fysio en de masseur. Dus uh, als het goed is, kan ik er morgen weer tegenaan. Rustdag is ook een dag om de balans op te maken en vooruit te kijken. We beginnen met de balans... Je hebt, je hebt veel gewonnen. Uh, ja, de eerste, dat was direct op de eerste dag, dat was de afvalkoers. Uh, ik had s ochtends al de tijd dit gereden en die ging eigenlijk niet helemaal goed. Ik maakte een foutje bij de start en uh, nee, ik haalde eigenlijk niet eruit wat erin zat. Dus uh, s'avonds op de afvalkoers, toen uh, reed ik samen met Bianca en Elma en toen uh, had ik, in, was ik inderdaad wel gretig. En uh, ik merkte onderweg dat, uh, ja, dat, het, dat de personen achter mij, dat mijn concurrenten het zwaar begonnen te krijgen. Oh. Ik had nog steeds mijn teamgenootje die op kop sleurde en het voelde onderweg al heel goed en ik dacht ik moet dit afmaken, dit, dit kan niet anders. Het was echt, uh, was echt een hele fijne overwinning. Daarna hadden we de tweede dag de 500, nou, geen finale gehaald. Maar s'avonds uh, de puntenkoers, toen gingen we weer, uh, ah, weer op weg naar Goud. Om ons de beurt te demareren en uh, Irene Schouten bleef weg. Die uh, had inmiddels al heel veel punten verzameld. Dus ik was in het peloton bezig om de over, uh, overblijvende punten te pakken. En toen ging ik, uh, in de, ja, toen ging ik helaas onderuit. Dus uh, dat was even balen. Ja, toch een medaille misgelopen. De Volgende dag uh, heb ik dat weer goed gemaakt met uh, twee gouden medailles met uh, uh, de fly en de relay. Kaminga gaat met achterstand de laatste bocht in. Maar dan de versnelling, en dan gaan ze er rechts voorbij. Het wordt het de foto finish. Maar Camiga is de snelste. Goud voor Nederland. Dus... Ah ja, en dan nog de laatste dag natuurlijk. Hier is het Manon Camiga! Weer twee gouden. En dat maakt het toen mooi wel heel gek af. En voor het thuispubliek wint Camiga ook de individuele duizendmeter Voor de Italiaanse Andrea Traveli en de Duitse Jana Gegner. Het is de vijfde gouden medaille voor Manon Kamminga. Minstens één daarvan die heb ik toch te danken aan, aan mijn teamgenootjes. Dus ik hoop dat. Uh... Ik hoop dat ik op een of andere manier toch ook nog weer dat terug kan doen. Dat zij ook uh, een gouden medaille mee naar huis nemen. Voor wie? Ja, voor Elma de Vries bijvoorbeeld. Maar hoe ga jij ervoor zorgen dat Elma de Vries een gouden medaille wint? Ja, ik ga er zoveel mogelijk proberen te helpen, denk ik. Uh, ze is zelf hartstikke sterk en ik weet zeker dat ze het kan. En... Uh ja, helemaal als je dan nog iemand in het peloton hebt rijden... die jou daarmee gaat helpen, die jou beschermt, dan, ja, dan moet het lukken. Maar begrijp ik dat jij de komende dagen in dienst gaat rijden? Of ga je toch voor je eigen kant? Ja, ja, weet je, ik ga niet per se in dienst rijden. We hebben het ook nog niet over gehad. Maar ik wil zelf heel graag uh, aan Elma laten zien... dat ik zelf voor haar doe wat zij voor mij heeft gedaan. Het is duidelijk. De sfeer in de ploeg is goed. En in dat team neemt Kamminga een bijzondere plaats in. Natuurlijk vanwege haar prestaties. Maar ook haar doorzettingsvermogen levert bewondering bij de anderen op. Gisteren na de relay ook, toen kwamen mensen van het team naar me toe. Die zeggen, Jeetje, wat heb ik er respect voor jou? Dat je op die bek gaat en die helm is kapot en je, je, je valt weer op je duim. En iedereen was gewoon eigenlijk al gestopt. Weet je, je helm is kapot. Dan denk je: Wat moet ik nog? Maar jij gaat gewoon naar de boring toe, pakt een helm van een willekeurig iemand's hoofd en je rijdt de wedstrijd uit. Kan jij wel pijn voelen? Ja, natuurlijk voel ik pijn. Ik heb het gisteren na de. Ja, weet je, je, je bent aan het rijden en je hebt adrenaline en je gaat gewoon door. Dat was het enige wat in mijn hoofd opkwam, was doorgaan, opstaan, een nieuwe helm pakken en doorrijden. En ja, na de wedstrijd toen, ja, dan hadden we winst en weet je, dan voel je ook even geen pijn. Maar toen we op het podium stonden en toen ik mijn skills eindelijk uit mocht doen en iedereen die kwam ja, vragen hoe het ging, toen ja, brak ik ook wel een beetje. Het heeft gewoon veel energie gekost en als die adrenaline helemaal uit je lichaam is, dan voel je echt wel pijn. Ja, Morgen vervolgen Manon de Kamminga en de Nederlandse ploeg hun uh, goudjacht bij de EK inlijn skaten met de wedstrijden op de weg. Goed, zometeen uh, gaan we nog even luisteren naar een reportage van uh, Jeroen Wilaars. Nog een opmerkelijke reportage over André Darigade. Kent u hem nog? Nee, dat is geen schande. Zometeen uitleg. En we bellen even met Brandtankink die vandaag uh, de Belkin ploeg zo geweldig door de straten van Marseille loodste. Hoe dat is gegaan, gaan we zo meteen horen als we hem gaan bellen. Eerst ABC.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 Put it right, makes it out of sight See and when Smokey sings. Een nieuwe legende, gade geslagen door een oude. De 24e toeretappe van Mark Cavendish werd in Marseille meebeleefd... door André Darigade, een man die het tot een totaal van 22 overwinningen... in de toer bracht. Darigade is inmiddels 84 jaar. Jeroen Wielaert sprak met hem. In de honderdste Tour de France is hij een man van vroeger. De begintijd van jacques Anquetil, de grote dagen van Charlie Gauw... met Nederlanders als Gerrit Voorting en Wim van Est. Nu staat André Darigade, bijgenaamd D.D., of de man van de 100 truien... alles een beetje van afstand te bekijken. In een keurige zwarte pantalon en een zwart-wit gestreept overhemd. Een gentleman, volgens Mark Cavendish, die sinds vanmiddag twee ritsegers verder is dan Darigades oude record van 22. Darigade vond het mooi dat Cavendish hem kent, dat hij de klassieken kent, 50 jaar later. Hij was gekomen omdat Sportblad L'Equipe hem vroeg voor een verhaal met Cavendish. Ik ben venu parce que le omdat de m'a fait venir pour faire een reportage avec Cavendish hier soir te j'ai En Mark Cavendish, formidabel. Een jeune formidabel, die connaît... ...tout les, les anciens du Tour de France en tout. J'ai été vraiment surpris. Il connaît son histoire. Oui, il connaît son histoire. Il connaît les le classiques. Oui, il connaît mon histoire aussi. C'est ça qui est formidabel. Oui. Eh oui, 50 ans après. Een ander type sprinter was hij wel. Tarigade moest in de Franse ploeg van Marcel Bidot... ...werken voor Bobet en Anquetil. Had geen trein als Cavendish. Uh, ik was in de Ik was in équipe de France voor pour pour Bobé of Anquetil. Ik had geen zoals Cavendish de sprint. Hij moest meespringen met ontsnappingen om te kunnen winnen. Zo so als Cavendish, heeft hij de sprint niet gewonnen. Ik ging in de sprint-fase voor de gang. Ik heb niet vaak gehamerd om sprint te nemen. Ik was niet altijd Twaalf keer won Darigade een massasprint. Vijf keer achtereen won hij de eerste etappe van de Ronde van Frankrijk. Oui, je gagne, je crois une douzaine fois de masse, oui. Mais j'ai gagné 5 fois la première étape, donc quatre années consécutives. Kevin is gewoon een betere sprinter, geeft Darigade makkelijk toe. Toch kon hij zelf ook winnen in de bergen, zoals in 1959 de etappe Banjeres de Bigorre, Saint-Gaudens en de Ronde van Lombardije in de tijd van Koppie. Hij was compleet genoeg. Oui, il était un peu plus spinter que moi oui. Oui. moi. oui. Plus compleet, compleet. Moi, je, je passais aussi pas trop mal la montagne. J'ai gagné une étape de montagne en, en 1959. J'avais gagné bannière de Bigorre Saint-Gaudens. Mm -hmm. C'était la moyenne montagne avec Aspin et Péresourde. Bon. Tour de Lombardie de sprinter, Kevin Dish is hem nu voorbij gestreefd en er zullen nog genoeg overwinningen volgen. Hij is nog jong, hij heeft de toekomst nog voor zich. Kev gaat Eddy Merckx nog passeren met dienst totaal aan overwinningen in de Tour. 34. Ah oui oui, il m'a dépassé, il a deux étapes de mieux que moi maintenant. Oui oui. Oui Ben je pense qu'il va rejoindre Bernard et et le passé. il peut il est jeune encore, il va dans 3 4 tours de France, il va il va égaler ou dépasser Edimers. Il a un grand futur cette Cavendish. Oui oui oui, un grand futur. Oui oui. Merci bien. Je vous en prie. Allô contact. Contact. met Ram Dunking. Hey Brom, met Robert. Goedenavond. Hoe is het? Hai. Hoe is het? Ja, goed. Ben je ja. maar je Marseille al uit? Ik zag op Twitter het, dat het eh, uh, de uitgang moeilijk te vinden was, hè? Ja, het was even geduurd, ja. De punt is die bussen redelijk hoog. En blijkbaar er uh, overgestorben de botjes uh, de, zeg maar naar de snelweg, maar ik kon niet. Ja, dat was voor. Uh, uh, van minder dan 3,20 meter 20. dus uh, we komen nergens met die bus uit, dus <laughs> we hebben heel veel rondjes gereden in het, in het centrum. Wat is dat toch met de bussen die hoog, te, te hoog zijn in deze tour? Zeg? <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, inderdaad, ja, dat is een goede. Zeg maar, is, is iedereen, ja. uh, zat iedereen in de bus ook? Iedereen heel huidst in de bus ook vooral? Ja, ja niemand, niemand, gevallen, uh, dus dat was al, uh, dat was al het belangrijkste van, de, van deze dag, zeg maar. Om uh, heel hard door te komen. En uh, dat, is goed. dat is heel goed gelukt. Met dank ja. aan brandtanking. Zo zag ik je uh, ploegleider Marijn Zeeman uh, zeggen. Ja, dat is mooi. Dat is een mooi compliment. Ja, weet je. Uh, de, ja, we hadden van tevoren al afgesproken dat we een beetje uit de, uit de risicozone moesten blijven. En op, uh, op die klim, de laatste klim, zaten we dus wel goed verborgen. Want kijk, als je daar valt en het breekt bijvoorbeeld, dan heb je wel een probleem natuurlijk. Want dan kom je echt achter een gat te zitten en dan. Uh, ja, dan loop je tijdvies op. Uh -huh. En zodra we beneden waren in Marseille. Ja, heb je ook gewoon gezegd: jongens, uh, probeer je zo ver mogelijk achter te zitten. Want nu gaat de peloton echt niet meer breken. in die brede straten zonder bochten. Dus we zijn wel rustig van achter gaan zitten. En dan heb je ook alle tijd om de remmen af te heb ja, Maar ken het, ja. ik hoorde verschillende mensen in deze uitzending zeggen. Ik kende het parcours, Johnny Hoogland ook, vanwege de Marseillaise, de eerste wedstrijd van het seizoen. Heb jij die ook gereden? Nee, die heb ik niet gereden, maar ik, ik, ik ken deze aankomst wel. Volgens mij heb ik hem ooit een korte keer in de Middellandse Zee gedaan. Uh, dat is ook al ronde in het voorjaar. Maar hoe en gaat uh, het Oh, sorry, ja, ga door. Nee, daar dat ken, dat ken ik van. Ja, goed, je hebt natuurlijk een routeboek, dus je ziet ook wel van uh, wat er, hoe die finale eruit ziet. Met wat voor bochten er zijn. En, uh, ja. en ja, dan kun je wel een inschatting maken. Maar hoe gaat het dan? Gaat het dan via een oortje of schreef je dat door het peloton? Hoe gaat dat? Nou, okay. wij, zitten, wij zitten wel we zitten de hele dag zo'n beetje bij elkaar, en dat is ook belangrijk, dat je ook bij elkaar fietst. Omdat je dan altijd met elkaar kunt communiceren en dan hoeft er niet zoveel via het woordje geschild te worden. Maar dan kun je het gewoon rechtstreeks tegen elkaar zeggen. Ja. En uh, ja goed, op 15 minuten van de mensen zaten we gewoon met, met z'n zessen zaten we daar. En uh, ik zeg dit maar ook, uh, jongen, geen risico's meer pakken nu, nu zitten we goed en, uh, ja. en hou maar een beetje afstand. Ja. Ja. Hoe is het met de landkaart op je been? Gisteren zei je, een, het lijkt op Qatar of Dubai. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja ik, zit te kijken. ik zit te kijken, er zijn geen nieuwe wegen bijgekomen. Ja, ja, ja. Ik ja. moet ja. je even uitleggen. Je zei gisteren, ja, het lijkt wel Qatar of Dubai. Lichtbruin en er komen elke dag nieuwe wegen bij. Ja, ik zie ze mijn aders op mijn benen komen. Ja, ja dat geloof ik. Ja. Ja. Zeg maar even één ding uh, tot slot. Um, heb je al contact gehad met Lisette? Nee. Lisette Borkens, die kent toch wel het Enschede? Is oh ja, dus, uh... dus je nichtje? Ja, die, nou ja, goed. Die, uh, ja, ja dan zeg je wat, joh. Ja, die nee. heeft op Twitter, uh, zoekt ze contact met je. Dus ik denk, nou ja, mocht dat niet gebeurd zijn, dan meld ik het even. Dan, uh, of je even contact met op wil nemen. Wil je het even doen? Uh, ja, joh, ja, dat is goed. Ja, ja, mooi hè, dat Twitter. Uitkijken hoor, wat er allemaal op komt, <laughs> ja, voor je het weet. Zeg, ja, maar je hebt, daar ook, je, hebt, je hebt soms ook een blokkadeknop, hè. Dat kun je... uh, oh ja, dat, dat, dat met deze gebeurt begrijp ik je hieruit. Goed, uh, doe Lisette groeten, ook namens ons. Uh, ja. Heel veel succes morgen. Oké, okay, bedankt. Kijk uit ja. voor die valpartij in de laatste paar kilometer, hè? Ja. Oké, dank je, Bram. Welterusten. Tot morgen. Succes. Tot zover NWS langs de lijn voor uh, vanavond. U hoort de tune, u begrijpt het is afgelopen. Zometeen een andere tune, die is van het oog na het internationaal en dan uh, komt uit Den Haag met het oog op morgen. Dat wordt gepresenteerd door Rob Trip. Fijne avond. Deze week in Brans met boeken. Je vormt jezelf in gemeenschap.